Ja Mario, dank je. Oh nee, ja nee, nou Mario, dankjewel. Dan nog het radio Veronica verkeer. De A2 Maastricht-Noord Eindhoven bij Maastricht-Noord is de hoofdrijbaan afgesloten. Je doet er daar 31 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oudijk 25 minuten door een grenscontrole. En dan nog de A37 knooppunt Holslootmappen bij Zwarte Meer 17 minuten.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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Marisa. Dit is Veronica. Het... The soul for getting down must stand and face the hounds of hell And rot inside a corpse's shell. De vlam door je vrijdag. One kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. Hey, als jij een superkracht zou mogen kiezen, hè? waar zou je dan voor gaan? Nou, ik zou het bijvoorbeeld heel leuk vinden uh, dat als ik in mijn vingers knip... dat ik dan bam meteen op de plek van bestemming ben. Hè? Het, het soort van Star Trek eigenlijk. Beam me up, Scotty, dat gevoel. Kelvin Harris die hoeft er ook niet lang over na te denken. Hij wil kunnen vliegen. Niet omdat hij dan minder lang onderweg is... maar zodat hij niet steeds zijn schoenen uit hoeft te doen... bij de securitypoortjes op het vliegveld. Ja, Vooral als je naar Amerika komt zijn ze heel streng. Hè? Staat er zo'n stoere gas met een kalasjnikov? Move on. Take off your shoes, take off your belt. Ik snap dat je je dan niet erg welkom voelt. Het is Radio Veronica, liedje voor liedje... dichterbij een splinter splinternieuw weekend... met nu de Bloodhound Gang. Do it now Yeah 12 to 12. Oh, wat een bazentrek is dit. hè jongen, jonge. Ja, sinds uh, Taylor Swift heeft gezegd dat ze zijn muziek helemaal dikt... heeft hij er nog meer fans bij geboren in 2005 en uh, voordat hij beroemd werd, was zijn hobby skateboarden. Nou, daar moest hij mee stoppen. Hij had namelijk zijn arm drie keer gebroken. Toen dacht hij, nou dan ga ik maar zingen. Het is dus Eigenlijk ja, een soort van drie hoeraatjes voor dat skateboard, hè, want daarom hebben wij nu deze heerlijke muziek op Veronica van Zandber. Weekend staat voor de deur. Ga je nog op, je stap, uh, ga je nog op stap met je maten of vriendin? En wordt het gewoon gezellig met de beentjes lang uit? Misschien is het wel Ladies Night. Mm -hmm. Right. Oh yes, yes Met alleen maar feestmuziek. heb je misschien ook wat romantisch. Dat, uh, <laughs> dat komt binnen via de app, Sasja. Dank je wel. Dat heb ik zeker. Zal ik zo deze doen dan? Misschien vind je dit wel wat. You know Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact.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 Goedemorgen, Marisa hier met Goud van Hout. Zometeen gaan we verder met wet, wet, wet. Love is all around. Omdat zoveel mensen het wel even wat romantiek willen, zo vlak voor het weekend. Maar eerst de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. a We doen hier 22 minuten langer over. Dat komt door een grenscontrole. En de A15 Ridderkerk Gorkum bij sliedrecht West. Daar staat een auto met pech. Daarom 17 minuten pech. En ook nog de A37 knooppunt Hosloopmappen bij Zwarte Meer. 18 minuten. Dit is Radio Veronica. Het station. Van de Bonanza met Robin en Caroline. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu Marissa met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica! Red Hot Chili Peppers die waren niet bij hun zinnen gekomen. En die hadden hun oude bandnaam nooit ingeruild voor de naam Red Hot Chili Peppers. Dan had ik ze nu moeten afkondigen als Three Little Butters? Lang leven voor het inzicht. Dit is de kansje klopt. Houdt met feel it still, ja. Ik ga je even wat leuke dingen laten horen. De volgende artiesten die hebben namelijk dezelfde producer, herken je het al? Juist, uh, don't forget my number, van Vanilli, en deze, ja, zo'n heerlijke 90s classic van de. La Bouche. Beide uit het briljante brein van de muziekproducer Frank Varian. Maar wist je dat hij ook achter deze zat? Bonnie M en Daddy Cool. She's crazy like a fool. Dan, uh, dit kan bijna geen toeval zijn. Maar elke keer als ik deze plaat instart, Bodie M en Daddy Cool, dan komt Daddy Cool himself, uh, komt de studio binnenlopen. Sander, goeiemorgen. Hallo. Hallo. <laughs> nou, ik hoop wel dat mijn dochtertje Mickey wel, hé, mij ooit zo gaat zien. Dat ja. Is, dat hoop je wel toch? Dat is dan toch mooi, hè? Dat ze, dan toch, uh, dat, ze dat soort dingen gaat zeggen. Ik hoop daar ook altijd op. Uh, vooralsnog uh, zijn mijn kinderen vooral altijd boos. Als ze dan maar twee snoepjes per dag mogen en zo. Dan denk ik, is. Ja, dan willen ze niet meer mijn vriendin zijn. Er komt ook al een heleboel emotionele chantage dan meteen aan te passen. <laughs> dus, uh, nou ja, Het uh, nou, kan mijn opvoeding liggen. Je maar moet me nog een keertje opleiden, maar uh, voor, voor die leeftijd. Ja, is, of niet, ja. Dat nee. kan ook dat ik het ga hebben verkeerd doe. Hey, Jij ja, zal meteen zitten hier. Sander, en uh, ja, je hebt je lunchdrommel weer meegenomen. Ja. Wil je erop slaan? Ja, ik zal even ik mijn lunchdrommeltje slaan. Ja. Dit kan nog alles zijn. Na, na, na, na, na. Nee, maar nu, oh. nu komt hij. nu ja. komt-ie. Die hoor je zo meteen bij Sander. Hey, veel plezier, Sander. Ja, jij ook. En dan even de verzoekplaat van Mels. Die wilde deze zo graag horen. Het on RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen... aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma... van Gerard Ekdom en Rob Stenders. Ja. Ook met een vliegende startje weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom. Toptalenten. Vanmiddag, vanaf 2 uur, op Radio Veronica. Veronica. Gesmolten, gegoten...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 simpel. Vergelijk je alle telefoons en abonnementen en vind je eenvoudig de best.